Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is meer bekend over de steekpartij op een middelbare school in Frankrijk. Een scholier van 16 stak daar een lerares Spaans dood. Hij wordt verdacht van moord met voorbedachte raden. Volgens de Franse justitie heeft de scholier gezegd dat hij bezeten was en stemmen hoorde... die hem hadden gezegd dat hij de lerares aan moest vallen. Russische soldaten zijn door een verdedigingslinie gebroken in Oekraïne. Het gebeurde bij de stad Kremina in het oosten... De Oekraïners zeggen dat de Russen zijn teruggedrongen en dat ze een deel van hun materiaal kwijt zijn. Het Oekraïnse leger heeft de afgelopen 24 uur al meer aanvallen afgeslagen. Een Britse vrouw die naar Syrië vertrok om zich aan te sluiten bij IS, krijgt haar paspoort niet terug. Dat heeft de Britse rechter besloten. Ze ging op haar 15e met twee vriendinnen naar Syrië en daar trouwde ze met een Nederlandse IS-strijder... Nu is ze 23 en wil ze terug. In Groot-Brittannië wordt flink gediscussieerd of de vrouw zich bewust heeft aangesloten bij IS. Zelf zegt ze dat ze het slachtoffer is van mensenhandel. En er wordt as we speak afgetrapt in de Champions League. In Duitsland speelt Leipzig tegen Manchester City. En in Milaan speelt Inter tegen Porto. En van die laatste mag je het gerust een klein wonder noemen dat ze al zo ver zijn gekomen. Ze begonnen dit toernooi namelijk direct met twee verliespartijen. Maar herpakten zich daarna goed, zegt deze verslaggever van RTL. Vanaf dat moment alles gewonnen. Ook die 4-0 nog even terugbetaald in Brugge aan die jongens. Die hadden nog wat te goed. En uiteindelijk ga je dan dus als groepswinnaar door mag je wel blij mee zijn. En dan sta je hier dus vanavond op het veld. Het weer dan nog. Vanavond af en toe motregen. Vannacht is het bewolkt. Morgenochtend ook. Smiddags trekt eerst regen over het land. Daarna laat de zon zich zien. En het wordt 8 tot 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de A4 Amsterdam-Richting Den Haag. Tussen Bad Oeverdorp en Goedevaartsveen is de vertraging een half uur. Dat is een nasleep van een ongeluk. Daardoor ook file op de A5 Amsterdam-Richting Hoofddorp. Voor de aansluiting met de A4 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, TV. radio en internet. ZFM. Met nu jouw keuze.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 Nummer. Welkom terug, uh, luisteraar, uh, uh, bij FM Vanavond met Gerard Loogman. En hij heeft ons alles verteld over zijn, uh, ja, zijn eerste carrière als uh, platenplugger. En we gaan nu door naar de rest van je carrière. De rest? De, de rest. Ja. <laughs> nou, dat is wel een... een, een, een, een nadat ik plugger ben, uh, was, ja. ben ik bij John de Mol begonnen als uh, uh, publieksopwarmer. Publieksopwarmer. Ja, ja. Bij uh, bij popprogramma's, uh, het, uh, Ik ben begonnen bij de Coca Cola Eurochart Chart Top 50 voor Sky Channel. Okay. En dat was ja. een van de eerste, uh, zeg maar, uh, uh, buitenlandse zender die uh, ja. in Nederland te, te ontvangen was. Ja. Okay. Ook zo'n piraat eigenlijk. Toch een beetje. Nee, nee, het was geen piraat. Nee. nee. Okay. nee het was van Rupert, uh, Rupert Murdoch. Oh ja. ja. En het was, uh, ja, dat was wel, uh, was, wel, een ding. En dan werd DJ, DJ Cat, Ken je dat nog? Jacket? Nee, nee, nee, nee, dat was een kinderprogramma, s ochtends, gepresenteerd okay, door Linda de Mol. Dat was eigenlijk het eerste programma wat zij uh, nee, nee, nee. naast de Coca-Cola-jurtschart uh, presenteerde. Okay, en, ja. uh, en ik, ik deed uh, in eerste instantie publiek opwarmen. En uh, later ben ik opnameleider geworden. Wat moet ik daarmee voorstellen? Uh, applaus op de je. Applaudisseren en dat ja. soort zaken. Ja, Dames ja. en heren, één uh, uh, uh, applaus voor jezelf. <laughs> <laughs> en dan uh, iedereen voorstellen, en allemaal laffe grapjes, en, ja, ja. Uh, je kent het wel. Dus We uh, een beetje warm maken eigenlijk. <coughs> en ik deed al drive-in shows, dus ik was wel gewend om uh, ja, ja. te praten voor, voor, voor, voor, voor, ja, voor mensen. Aan ja, een uh, moet niet zoveel praten, die moet gewoon dansmuziek opzetten. Nee, ik was echt... geen discjockey. Ja, daar wel. Ja, daar wel. ja, ja. ja maar er werd, ja, als, als discjockey werd er gesproken hoor. Toch wel? Ja, ja zeker. Dat is later pas is dat, is, dat, uh, oh. is, is dat anders geworden. Maar in mijn tijd was dat met Ferry Baten, met uh, uh, Erik de Zwart. met uh, ja, de veel Ja, oh. uh, toen wel. Oh. Nu niet meer. En het was heel raar dat je niet praatte. Ja. Het en hier is de allerlaatste van uh, de firma... Uh, oh, <laughs> ja? ja? Op die manier? <laughs> Oké. <Okay>. Ja. <laughs> echt, echt... Ja. <laughs> Een radio DJ, ja. ja. Er kan genant worden. Er is gestrooid. Ja? ja, dat soort <laughs> domme opmerkingen werden er allemaal gemaakt. En, uh, dus ik, had, uh, ik deed dat uh, uh, uh, als opnameleider. Eerst als publieksopwarm, maar later ben ik er een opnameleider bij genoemd. Ja. En toen uh, uh, gingen we van met de uh, coca cola Yurt-Chart van de Marieplaats in, in Utrecht. En er zat, uh, god, hoe heet die tent ook weer? Nou, we zijn een hele grote discotheek. Oké, okay, in Utrecht, ja. In Utrecht. En ja. later uh, zijn we naar de Escape in Amsterdam gegaan. Oké, okay, Met het programma. En dat ja. heeft jaren gelopen. Ja. En uh, maakten we ook voor de Tros uh, popformule. Oh ja. Dus ze ja, maakten twee wel. programma's. Ja. ja. En uh, dus er waren best heel veel uh, artiesten die daar ja. langskwamen. kwamen. grote artiesten. Noemde er uh, Roy Orbison, Smokey Robinson. Ja. Die heb je allemaal ontmoet. En, uh, ja. Uh, ja. Uh, uh, nou, ontmoeten, die... Ja, je geeft een hand en. Uh, ja, ja, je uh, gaat niet met z'n praten. Nee. lijden, geloof ik ook. Ja. En, en, uh, Was je een beetje bleu of niet? Hoe bedoel je bleu? Nou, uh, vind je het moeilijk om die mensen aan te spreken? Maar interesseert wein? me niets. Nee? Okay. Nee, nee, nee? Ik vind, nee, iedereen heeft zijn vak. Iedereen heeft zijn vak, ja. ja, ja, ja. En, uh, en die komt hele leuke mensen tegen, weet je al? Top, zijn, wel. Ja, ja. ja, ja. Uh, Gloria Estefan, heel aardig mens. En, uh, ja? dus ze zijn, uh, maar er zijn natuurlijk ook uh, idioten bij. En uh, we ik hebben een dat, dat, dat, de een keer gehad dat de prinses Stephanie van Monaco... Ja? En die, uh, die kwam dan langs. En daar, daar zaten geloof ik vier bodyguards bij. En heel ja. moeilijk. Oh, god, wat een gedoe. En dus die komt op het podium lopen. En uh, de regisseur er staat mee in, in, in, in verbinding als, als, ja. uh, als opnameleider. Dus je doet eigenlijk op het toneel uh, wat de regisseur zegt. Zet hem ietsje naar links. Of uh, zet okay, dat even... Ja. Uh, doe de, weet je al, je bent... Uh, ja. De rechterhand okay, ja. op, het, op het podium. Want de, de, de regisseur zit in een auto uh, buit, oh, buiten het pand. Ja, natuurlijk niet, in het lokaal zelf. Ja. Precies. Dus die, die Stephanie die, die staat daar. En, uh, uh, die ging dan, uh, en op een gegeven moment uh, zet ik dat mens daar neer. En toen zeg ik tegen, in mijn intercom tegen de regisseur: ik zeg, Rolf, heb jij wel eens gezien dat ik een prinsesje heb aangeraakt? Nee, ze heeft het niet laten zien, dus ik pak dat mens beet. Ik zeg: Ken je stand over weer? En dat heb ik dus ongeveer 15 keer gedaan. Ja. Mensen werd helemaal gek van. Was maar het wel kwam echt optreden. Ja. Het is een heel arrogant, ja. raar mens. Dus Weet je wel? En denk ik van, ja, daar heb ik geen zin in. En, dan nemen we... en die gasten in die auto, jongen, die kwamen helemaal niet meer bij. En dan krijg je elke keer... Ger, kun je het prinsesje nog even vastpakken? Ja, natuurlijk. Ja. Goed, hè? Dat oh, is een idioterie. Ja. Maar ik heb daar vreselijke pret gehad ook. En, uh, en daarna ben ik uh, ben ik gaan regisseren. Oké. Okay, uh, heel wat anders. Ja. ja, ja en het ja. hetzelfde programma. Want op ja. een gegeven moment die die die al die programma's werden geregisseerd door uh, bekende regisseurs en en uh, die uh, een werkte bij de tros en werk, werkte iedereen stapte erbij ja. natuurlijk. Ja. En op een gegeven moment had ik een uh, uh, ah uh, geregeld producer. Dus A.H. Uh, nou, kwam met die drie gasten. Wie is uh, uh, de A.H.? De, de band? Ja. Oh ja, oké. Okay, met ja. die mooie clips, ja. Ja, uh, ja, met die mooie clip, ja. ja. En, uh, dus ik had die gasten had ik, uh, op het toneel staan. En uh, nou, op een gegeven moment wordt het opgenomen door een regisseur. En ik monteerde het altijd zelf. Dus ik okay. denk, als ik het ja. nou monteer... dan weet ik in ieder geval hoe dat een beetje in elkaar zee, ja. steekt. Dat, Zandig, dat, ja. dat vak was wel handig. Ja. En toen zei ik altijd tegen die regisseurs... blijf jij maar thuis, ik doe het wel. En dan kregen ze duizend gulden. En ze mochten thuis blijven. En ze mochten thuis blijven. Dus het was lekker. Dus iedereen zei van uh, geen eens een leuke gozer. Ja. En, nou, dus uiteindelijk uh, heb, ik dat, uh, uh, heb ik dat een tijd gedaan. En op een gegeven moment zit ik daar met die ah, en ik zie alleen maar dat er twee gasten in beeld waren. Dus die hele drummer heeft hij nooit in beeld gebracht. Oh, ja. Dus dan denk ik denk, oh my god, het moet niet gekker worden dit. En dat irriteerde me zo. Kan je zelf beter? Ja, dat kan ik zelf beter. Dus op een gegeven moment, de week erop ben ik er zelf gaan zitten. En toen zei ik tegen die ploeg, en er waren maar drie kamer's, dat is allemaal niet zoveel. Is allemaal, maar het is wel, als je dat nooit gedaan hebt, dan weet je ook niet waar je moet kijken. hoe je het. Nee. Weet je al. Dus uh, ik zei, jongens, uh, ik, uh, ik regisseer het vandaag zelf, dus uh, help me even. Ja. Oh ja. En uh, nou, dus uh, ja, dat is goed. Ze dus kregen natuurlijk allemaal gasten. deden meer hun best. En, uh, dus uh, uiteindelijk ging dat best heel redelijk. Ja. En na een week of vijf, zes, uh, uh, vier, vijf. Uh, kwam John Mol naar me toe. Die zei: Wie regisseert dat vandaag? Ik zei: Nou, ja, eigenlijk doe ik het zelf. En doe je dat <laughs> zelf? Dus we begonnen al met vuur te spugen. <laughs> en uh, hij zei: Van, wie, wie, heeft dat, wie heeft dat goedgekeurd? Ik zei: Nou, ja, ik. Ik zeg, want uh, ik vond dat het slecht gedaan werd. Ik zeg maar uh, voordat je allemaal dingen gaat zeggen, het scheelt. Ja, ik heb wel duizend euro per week dat je geen rekening krijgt. Ik zeg, dat is best lekker. Ja, zeker. Ja, zegt hij. Dan heb je er weer gelijk in. Ik zeg, en heb je klachten gehad? Nee, zegt hij eigenlijk niet. Ik zeg, nou, wat is het probleem dan? Nee, je hebt eigenlijk wel gelijk. Nou, okay. succes ermee. Oh, ja, wat heerlijk. Ja, en toen ben ik uh, dat gaan regisseren. En toen ja. uh, zou ik later nog een regiecursus krijgen bij Sandberg. heette dat ja. toen. En over was. welke tijd praten we nu? Dit is 80? 50. Ja, eind 80. Eind 80 alweer. Ja. Okay, ja. Ja. Ja. En toen uh, zou ik een regiecursus krijgen en die ging op het laatst weer naar iemand anders. En toen had ik zoiets. Ja, daar heb ik geen zin in. Nee. En toen ben ik weggegaan. Oh. En toen dacht ik, weet je wat ik, uh, wat John de Mon kan, kan ik ook. Waarom, ik, waarom, kan ik dat dan niet? Ik zei nou, ja, dat ging denken. ik denk ik, nou, misschien omdat ik financieel niet zo handig ben. Ja. Ik zei, hoe moet ik dan iemand voor? Uh, dus ik, ik heb een lijst gemaakt met allemaal mensen en uh, die, ben, die ben ik af gaan bellen. En, uh, uh, ja. en, toen, uh, en toen, had ik er één en die was uh, uh, manager. Ja. ja, die was manager van VOF de Kunst. Oh, en die was manager van Jan Lenfrink. En die was manager van uh, uh, Tony Willet. Okay, en ja. uh, ik denk, ja, dat is wel handig om die roze erbij te hebben. Want je hebt al een eigen bedrijf. En dat uh, is running. En, uh, ja, ja. en dan stap ik in. En, uh, en dat was voor hem eigenlijk ook een, een, net op een juist moment dat ik okay. erbij kwam. En dan we... ging je dan als regisseur aan het werken? Nee, ja, he? zo, nou, nou ja, we gingen programma's maken. Of, uh, oh, okay. Nou, we begonnen oh, met, met bedrijfsdingen voor Heineken en voor uh, oh, heel okay. veel uh, okay. en ik, ja. ik, ik deed uh, toen al best veel uh, uh, videoclips en videoclips en uh, uh, concerten. Zo. Ik heb heel veel concerten geregisseerd. Van, uh, ik heb een jaar lang alles voor André Rieu gedaan in, in, in binnen en buitenland. Nou, dat was heel bijzonder, weet je wel? Ja. wel was zag voor die man. Die andere, ja, zeker. Heeft, uh, ja, bijzondere man. Ik denk dat hij in het buitenland bekender is dan hier in Nederland. Ja, ik was er ja. met een special bezig. Hij zei: je krijgt een dag. Kreeg ik hem een dag en dan ja. laat ik dus je telefoon thuis. Niemand mag hem storen. Ja. ja. Is die dag van jou? Okay. Bijzonder, hoor. Ja, dat is zeker ja. bijzonder. Een hele dag wel. Ja. Ja. En dan mag je, nou ja, wat, zeg maar, wat is het idee? En nou, dit en dat, en zo, zo, gaan we het zo doen? Nou ja, prima. oké. En die concerten natuurlijk. Ik heb een ja. concert gedaan in Boston, in Boston en in Detroit. Zo. Ja. Zo. Ja, bijzonder. Wel iets meer dan drie camera's. Ja, 16 camera's geloof ik. 16 camera's. Ja, bijzonder, zo. bizar. Ja, zeker. En zeker met allemaal uh, Amerikanen achter de camera, die alleen maar. Uh, uh, ja, ijshockey hadden gedaan <laughs> ram Dat was een ram ja. Maar ja, ja, dat gebeurt natuurlijk ook ja. Maar ik heb, weet je al Ik heb concerten van Borsato En van oh, uh, van, ja. van Herman Brood En van uh, uh, nou, Een nootje van Stevie Wonder Een van jouw favorieten, begrijp ik Ja, Stevie Wonder is natuurlijk een icoon Nou oké, okay. dan gaan we eerst een nummer draaien Nog meer over fiets, en dan gaan we het daarna over Stevie Wonder Zelf hebben Heel ja? goed I see us in the park Strolling the summer days Of imaginings in my head And words from my heart net over Stevie Wonder. Nogst uh, uh, uh, meer of mijn feet. Van de LP natuurlijk soms in de Key of Life. Ja. 1976. Ja. ja, bijzonder hè? Ja, dat was een mooi nummer. Ja. Werd. Ja, ik weet nog wel maar dat dat, dat het uitkwam. En dan was je als uh, uh, al die pluggers bij elkaar en die zeiden van ja, ja? een nieuwe uh, Stevie Wonder. God, alle mensen, wat waanzinnig goed. Ja. Weet je wel? En dat, dat, dat ja. verbond wel. Ja, dat ik <coughs> inderdaad. ja. ja. ja. Ja, dat was wel ook heel leuk daarvan. Dat je, dat je, ik kan me ja, nog Greg herinneren Greg, waar ik de eerste ja. van Abba hoorde. Ja, Dancing ik Queen, Margaret. Ja, dat ja. weet ik nog. Dat is heel bizar. Ja, ja, ja. ja. ja dat was toch Waterloo gewoon op zongfestival? Uh, ja, ja, Waterloo, dat was ja, dat is natuurlijk best een heel slim liedje. Ja. Maar het is nou niet uh, dat ik denk van ik ga even Waterloo opzetten. Maar <laughs> Dan Dancing Queen ook niet hoor. Nee. Maar toen ik het hoorde, had ik wel zo. Yes, een hit zeg. Want oh. je betreft? gaat veel meer in hits denken. Ja, dat geloof ik Begrijp je? je, maar, je... maar dat jij dan weet waar jij was, hè? Ja. Niet wanneer Ken en die vermoord is. Nee, wanneer... Ja, <laughs> dan nou, dat weet ik ook nog trouwens. Oh, dat weet je ook nog? Hè? Ja, jij niet? Uh, nee. Ik stond... Wel met uh, uh, 2011, of, uh, 11. ja. Dat, ja, dat, ja dat, dat weet ik ook nog. Maar. Dat niet dus zo lang geleden, geleden maar. Dus in, maar he, ik stond uh, op, de, op, de, op de trap van... De Karel Dorma school hier in Zandvoort. Ja? Ja. En toen zei iemand. President Kennedy is vermoord. S ochtends vroeg. Ja. Ik denk, nee, joh. Oh. En dat was toen al. Had het impact. Ja, zeker. Ja. Dat is wild, inderdaad. Bizar, hè? Heel apart. Ja. ja. Dus ja. Ja, dat soort dingen. gebeuren in de mensenleven. Maar goed, je was. Uh, je was platen. programma's dat maken. Veel festivals. Veel uh, bands. Nee, opnemen. festivals heb ik nooit gedaan. Festivals niet? Ik, ik heb, heb oh. daar zo'n hekel aan. Al die mensen ja. bij elkaar, ik trof dat niet. <laughs> dus op een gegeven moment bij, bij, uh, uh, de platen, bij Warner Brothers, waar ik werkte... Uh, werd er gezegd, jij, jij gaat nooit naar festivals, naar nee. ping-pop, naar dat soort dingen. Ik zei nee. Ik zei, dat ga ik niet doen ook. Ja? Ik zei, laat daar nou mensen heen gaan die dat leuk vinden. Dat is ook weer waar. En dan, uh, ja. laat mij dan hier, want dan doe ik ja. het hier wel. En, en, uh, ja, op dit nou, moment uh, is het volgens mij heel belangrijk voor... Uh, ja, ja, voor, voor artiesten ja. wel. Ja, ja zeker. Ja, maar ik ben helemaal geen festival. Ik moest ook al die uh, concerten af, natuurlijk. Ja, ja. En ben ik ook niet... Uh, wat was je eerste concert? BB King. BB King. BB King. King. In het Frankfurt. Nee, in Echt? het, uh, in het uh, concertgebouw in Amsterdam. Oh, te gek. BB ja. King, ja. ja. Oh, dat voel ik zo goed. Ja, dat zo waanzinnig. Het was ja. nog een jonge roze. Ja, dat geloof ik ook. In de begin ja. 70 ja. jaar Wij en hopen. 60 ja. jaar. <laughs> Wij ook, ja. <laughs> <laughs> nou, ik voel me nog steeds wel jong, hoor. Heb jij dat niet? Ja, heb ik ook. Ik zou niet zeggen dat ik al tegen de 70 loop. Nee, nee. nee zeker niet. Ik zit altijd denk, denken: hoe oud zou ik willen zijn? Hoe zou je, oud zou je willen zijn? Hoe oud zou ik willen zijn, ja. Nou, ik denk 36. Nou, ik denk wat jonger, inderdaad. Ja, Halverwege de 20 of zo. Dus 24, 25. Nee, dat 20. weet je nog niet zoveel. 36 heb je nou. Ja, alles, maar dat, dan ontdek je nog veel meer dingen. Dus dat is misschien ook wel leuk. Ja. ja. 36 weet je genoeg en dan kan je een beetje op je ervaring bouwen. Of zo. Ja, en dan ja. kan je geld verdienen en dan kan je leuke dingen doen. Ja, ja, ja. Nou, dat heb ik altijd gevonden hoor. Dat is, dat is een vrij persoonlijk geheel. <laughs> ja, dat vind ik ook, inderdaad. Ja, ja, heel fijn. Ja. Ja. Maar ook in Amerika, we hadden het net over Adam Curry. Ja. Dat die, oh ja via MTV. <coughs> heel M groot geworden, ja. ja. Ja, Adam Curry was wel een, een, een vriendje van me. Een, een, uh, uh, dus, maar nu praten we weer over de... Tijd. En oh, later, okay, later ja, is hij ja, natuurlijk ja. naar Amerika gegaan bij ja. MTV en heeft daar een bijzondere carrière ja. gehad. Zeker. Ja. Ja. ja, aardige vent. Maar goed, even terug naar die optredens dan die je daar allemaal uh, gefilmd hebt en zo. Ik heb heel veel clip, uh, videoclips gemaakt. Videoclips? Ja, okay. ook die voor die er... MTV en zo. Ja, nou, ja, die werden wel bij MTV gedraaid. Ja. Ja. Ja. Maar niet specifiek voor MTV? Gewoon Mijn, nee, je maakt ze voor de maatschappij. Oh, dus er komt een maand van pijn, toe toen dus kun je hier een clip maken van uh, Treintje Oosterhuis. Oké. Okay. En, ja, en Volumia ja, en Marco Borsato. En, uh, ja. uh, ik maakte er geloof ik twee per maand. Twee per maand? Ja, het was echt, ja, ik heb echt heel veel clips gemaakt. Okay. Met, met uh, Herman Brood en Hennie uh, ja. Vrienden. En vrienden Te leuk. Oh, dat zijn zo... Ja. ja. Sinds een dag of twee. Sinds ja, een dag of twee. mooi nummer. Vijftig jaar, ja. werd hij vijftig. En toen heb ik een heel concert nog gedaan, waar die die een hele special hebben we gemaakt ja. met uh, bij Bolland om Bolland in de studio. Oh, die twee ja, ook ja. En die die hadden een eigen studio en Blarikum. Ja. En die hebben toen dat hele album opgenomen samen met uh, met met uh, hoe heet het uh, uh, Herman die allemaal uh, gasten uh, erbij hadden oh, ja? van ja. van Katja Schuurman tot uh, André <laughs> Hazes tot Bertus uh, ja, Borgens misschien zelfs ook inderdaad. Oh dat ja. zou kunnen ja. ja, ja. ja. En, en uh, dat, dat heb ik allemaal gefilmd en er uh, ja, ja. een special van gemaakt. En, en als uh, klap op het vuurpijl, dat optreden in Paradiso, met al die mensen. Oh ja. ja kan je dat nog herinneren? Kan, dat kan ik nog herinneren? Ja. Het, ja. ja. Kan je volgens mij ook nog wel terugvinden op YouTube? Ja, ja, ja, ja, en, ja, zeker. Ja. Ja, hij staat er nog op? Ja. Dat ja, was heel leuk om te doen. Je ja, hebt terug zei... naar Bonnet en Bonnet, die zijn denk ik, volgens mij voor Nederlandse muziek ook wel belangrijk geweest. Ja, hè? ja ik heb uh, na, zeg maar, na alles wat ze. Uh, in het grote succes uh, ja. met, met, uh, ja. uh, heb ik al die clips gemaakt voor ze. Oh, zo. Van ja. allemaal Nederlandse beentjes en toestanden. En, ja. Uh, ja, een soort, soort huis, uh, ja. Ja. huisvriend. <laughs> <laughs> ja, dat was wel, Er uh, ja, ja, zaten ook toch wel hits tussen. Ja. Het uh, was leuk om te doen. En wat vind je van de Nederlandse muziek? Is het een beetje volwassen geworden? Ja, zeker. Het, ja, toch wel, ja? Ja, dat vind ik wel, ja. Ik vind het... Uh, ja, ik vind er wel hele leuke liedjes tussen zitten. Het zijn mooie liedjes, ja. Ja, ja. ja. ja dus het is... Uh, maar internationaal het, maar, niet zo natuurlijk, hè? Nee. Ja, de Golden en nee, ja, Focus en zo. En, ja, maar ja. dat is allemaal het Engels. Maar als je in het Nederlands gaat kijken... Mm -hmm. weet je wel, uh, het, het wordt ook wel meer gewaardeerd dan vroeger. Door, door de media. Nederlands zingen. Ja, ja. vroeger ja. was het natuurlijk... Uh, als je met een Nederlands plaatje aankomt... Met, met dingetje, ja. dan... Uh, ja. <laughs> nou, dingetje niet zo goed, uh, goed voorbeeld... Ja. Maar uh, nou, voordat je me Nederlands heet had... Ja, dan, dan uh, ja. Fr Frank boeien en zo. Dat, uh, weet je wel, dat, dat, uh... nou, Ik ken al het verhaal van... Hij komt van de dakkast natuurlijk. Hè. Dat ja. was eigenlijk een van de eerste Nederlandse... ook, ja. ook, ook, ook rolnummers. Die hebben ze ook in, in de trein geschreven. Ja. En ze hadden, het ook, ja, ze hadden er ook genoeg van. Dus ze denken, we gaan er naar, naar van doen. We gaan ons vuist op tafel. Hup. Ja. Dit is ons nummer. Ja. Dit is toch gelukt, ja. ja. Ja, ik ken Peter vrij goed. Ja? Ja. En uh, ik heb... Uh, <laughs> als ik hem zie, dan zingen we altijd... Er brandt een lichtje in mijn hart en dat is Jezus. En dat is Jezus. Dus dat, dat is het al jaren, hè? Ja? Echt al jaren. Dus op een gegeven moment speelde hij in een kroeg... met allemaal topmuzikanten uh, van, van, van, uh, van Nederland. Mm -hmm. en, uh, ja. Dus het was in de kroeg gewoon een, een, een, een gezellig, weet je? Ja, ja. En uh, helemaal, uh, al die oude hits van hem. Ja. En ik kom binnen en hij zei: dus Stop! En hij begint het liedje te zingen. <laughs> <laughs> ik word <laughs> nee, nee. ja, ja, heel grappig, Bart. brandt een lichtje in mijn hart. Ja, heel grappig. Ja, zeker. Wat leuk. Ja. <laughs> en uh, ja, dat soort dingen. Dat ja, je, weet je, al, als je dat soort werk hebt gedaan, dan. Uh, blijf je mensen herkennen en herkennen. Nu ook via, via Facebook heb ik weer contact met... Uh, uh, God, hoe heet hij? Uh, Theo Stokkink. Oh, Theo ja. ja. Aardige oh, vent was ja. dat altijd. Maar ja, die, die, ja, die draaide wel muziek. Die, ja, daar er, er kon er weinig mee, weet je wel. En, ja, en, en, nee. Dat weet je dan. Maar dat was wel een hele ja. vriendelijke, aardige man. Hij deed toch een top of flop? Nee, dat helemaal? was helemaal stok. Oh ja, bij, ja bijna. Ja, bijna okay, ja. goed, ja. Ja, Herman Stokker was ook een heel aardige man. Ja. Ja, die hebben we ook nog meegemaakt, weet je wel? Al die mensen. Die, ja. Ja. En, en uh, uh, zelfs uh, uh, Willy Walde en, en nee, Piet, Piet, Piet, Piet, Piet, Piet, Piet, Piet, Piet, Piet Huizelaar. Ja. <laughs> Samen komen we er wel. <laughs> ja. Nee, niet Piet Bamberg, Piet, Piet uh, Muizelaar. Oh, die. Ja, ja. Oh, die, en Willy Walde. Ja. Ja. <laughs> ja, en die kwam dan altijd in de studio met zijn vrouw Aase Rasmussen en een hondje. Ja? ja, en die, uh, dat was echt. Uh, uh, dat was een soort van. Weet je wel, bijna koninklijk kwam het dan in de, in de kantine van, van, van Radio 3. Ik was er langs. Ja, dus ik kan dat zo oplachen. Heerlijk, ja. Maar dat waren. Uh, maar de, de, de, de, de tijd nadat ik. Uh, uh, uh, zeg maar, plugger ben geweest. Uh, uh, uh, heb ik een eigen bedrijf gehad. En dan maakte ik al die uh, commercials en clips ja, okay, en, yeah. en, en uh, concerten. Maar wij deden ook, uh, we maakten Katharine met Katrien Keil elke dag. Oh. En we zo. maakten Reur met Jan, Jan Lemvering. Reur heb je ook ja. nog gedaan? Ja. ja. Gemaakt als oh, producent. Toen ook weer op het gekomen. Ja. De... En toen heb ik dat bedrijf ja. verkocht. Ja. En toen ben ik begonnen met, uh, ben ik bij een, een bevriende producent. Die, maakte, die wilde een, uh, een, een, een, uh, een dokushoop maken met Jan Smit. En uh, Jantje Smit toen. Ja, ja. En, uh, en in die periode uh, was het nog echt Jantje-Smit. En toen vroeg hij van wil jij het inspreken? Want ik sprak nog wel regelmatig dingen in. Ja. En uh, ik zei, ja, nou, dat lijkt me enig. En, ja. uh, dus ik spreek dat hele verhaal in voor een dvd, maar ook om aan te bieden aan de tros om te kijken van kunnen we er geen serie van maken? Oh. Hij zegt, nou, als dat dan doorgaat... dan mag ja. je de hele serie inspreken. Ik zei, nou, hartstikke leuk. Ja, zeker. En, uh, dus ik heb dat uh, gedaan, die, die, die ene die ja. aflevering. En hij, uh, uh, en hij verkoopt het. Oh, te gek, ja. ja. Alleen met die met verstanden dat uh, de, de, de programmadirecteur van, uh, van de Tros... die zei, ja, ik wil eigenlijk dat er geen voice in zit... maar dat, uh, dat je het verhaal... Uh, op een andere manier gaat vertellen. Ja. Op een documentaire voort, ja. manier. En ja. eigenlijk is dat een heel goed, ja. goed ja. idee geweest. En toen zei die uh, uh, bevriende producent: van, Ja, dan, uh, dan kan je het niet inspreken, maar zou je het willen Oké. Okay. Ik zei: Nou, nou ja, graag. Ja. Leuk. En toen, heb ik, ja. toen ben ik met Jan Smit uh, uh, begonnen. Waarom oh, noem je ja. dat ja. een soap? Uh, een docussoap heet dat. Oh, dat heet een docussoap, ja. Docusoap. ja. Dat soap, heet... denk ik denk dat ik aan wat anders maar. Ja. Nee, dit is een, ja, een documentaire soap. Okay. Omdat het meer afleveringen zijn en dat, ja, het, ja. Ja. dat je het meeneemt. Maar er is al als een documentaire gedraaid. Ja. En, uh, ja. en toen hebben we later hebben we ook nog uh, BZN gedaan. Het laatste okay. jaar van BZN. Yeah. En dat uh, was ook uh, vreselijk leuk om te doen. Weet je, het is zo leuk. Dus ik heb twee, jaar, ja. twee drie jaar in Volendam gelo ge ge gelopen. <laughs> ja. En... Uh, en ik heb uh, daarna uh, ben ik gevraagd om een uh, docu-soap te maken. Uh, of een, eigenlijk een documentaire-reeks met Robert Dormbos. Formule 1-coureur uh, oh, toen ja? bij Minardi. En toen, is hij net aangenomen, toen was hij net aangenomen bij Minardi. Ik heb de laatste race van hem, uh, of dat, het, het, zeg maar het laatste gedeelte dat hij bij Jordan zat. Want hij ja, zat bij Eddie okay. Jordan in het team. Ja, okay. En toen uh, ging hij naar uh, Minardi. En na Minardi is hij natuurlijk naar Red Bull gegaan. Oh, okay. ja, dus ik heb vrouw, dat hele jaar met hem meegemaakt. Ik ben de hele wereld over geweest met die ja, grote. Ik raak een beetje af hoor, bij F1. Dus, ja? Ja. ja. ja nee, maar, uh, die ken ik nou onderhand, denk ik. Maar. <laughs> nee, F1 is waanzinnig. Uh, ja, maalzinnig. ja maalzinnig. <laughs> En de eerste muziek hebben we nogal tijd voor de F1. Ja. <laughs> Lou Reed met Perfect Day.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 Movie two and then home.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 Just what you saw. Lourine, met prachtige Prachtig, ja. Ja, dit, dit, dit, dit, dit nummer uh, geeft alles aan wat een perfect day moet zijn: Dus de sfeer en de, de kalmte, Weet je wel? De dat kalmte in stem, En die stem, ja. Je voelt jezelf in het gras liggen. en ja, naar boven kijken. He. Ja. Zo'n graspriet ja. in je mond of zo. Ja, nou, ja, ja, ja. Ja, <laughs> ja dat, uh, dat vond ik wel heel bijzonder van dit nummer: dat je, dat je met een liedje zoveel uh, sfeer kan neerzetten. Ja volgens mij kan je dat toch met muziek hè. Je kan mensen vrolijk maken ja, als een beetje bedroefd maken en zo. Dat dus, klopt, dus, maar ja. een, uh, om een perfecte dag weer te geven is wel knap. Ja, nou je dat gezegd. Ja, hoe zou je dat in godsnaam moeten doen? Ja, nou, dan, dan moet dan je, je aan hem vragen. vragen. Ja, ja. Of goed luisteren. Inderdaad. Of goed luisteren. Ja, ja dat, hij weet dat wel. Ja, ja. Maar goed, de F1. En het uh, bijzondere dorp zandvoort. Hè? Ja, ik kom net, ja, ik ben hier uh, nagenoeg geboren. En, en uh, ja, dat, dat, uh, dat is wel, ja, het is een heel bijzonder dorp. En het is bijzonder om daar te wonen, omdat je, uh, in mijn geval, dat ik zoveel mensen ken. En, en, ja, en al zo lang natuurlijk. En, en al zo lang, en, en, uh, maar zo lang weg geweest ook en weer terug. Nee, ik had nooit verwacht dat ik het zo leuk zou vinden. Terugkomen? Nee. Nee? Oké. Okay. Nee, toen ik er niet woonde, had ik zoiets van nee. Is je mist een... het niet? Nee. Op dat dorp. En, uh... <laughs> Toch wel een beetje, ja. ja, ja. Maar dat, ook dat gaat er een beetje af, vind ik. Dat is al een stuk minder. Ja, dat geloof ik ook. In dat de afgelopen. Een beetje uh, anders profileren. Ja. ja. Dus, uh, en dat heeft ook wel met de Grand Prix te maken. En, en, uh, dus, ja. en als je hier uh, bent uh, groot geworden, dan, uh, ja, dan is uh, voor heel veel mensen de, de, uh, de Grand Prix wel een, een, een iconisch. Uh, uh, gebeuren. Ja, ja, als kind is. ging ik er al heen. En, en, uh, dus wat dat betreft. Uh, ja, is het nu nog steeds. Uh, maar je hebt al, alle. Uh, kan, of even uh, eens meegemaakt dan? Dus ook, niet, al, niet allemaal, nee. Nee, dat nee, was te jong. Want het maar was ik begonnen in 1954 Ja, dat, ja, was, ja, nee, dat ging, nee. ging mij niet lukken. Nee. Nee. <laughs> nou, misschien moet je moeder maar in de mijn, mijn, Maar <laughs> in de 60 jaar deed mijn vader alle ramen en deuren open. Maar dan kon je het horen. Echt waar. Ja, dat was top. Ja. Ja, van die brullende twaalf cilinders. Ja, dat is ja. toch waanzinnig? Dan hoef je toch niks open te zetten? Ja, dan moet maken, je. Opmerking. Nee, dan moet je horen. Ja, ja? ja, dan moet je horen. <laughs> ja, goed hè? Ja, zeker goed. En, uh, en wij waren als kind al helemaal blind van auto's m ja, Mijn broer en ik. Ja? Ja. Ja. Ja, dat is, ja, dat zit er dan in. En ik, ik, ik heb een, een, een kleinzoon en die heeft precies hetzelfde. Toch al, dat heb je ja. al meegegeven. Auto's, ja. auto's, auto's, auto's. O, auto, auto. Ja. Die vinden dat zo boeiend, uh, uh, ja. een auto. Ja, en dat zijn dan echt die jongetjes. Ja, dat zit dan toch in... Dat zit er toch, geloof ik ook wel hoor. Ja, dat, dat zit het in DNA. Een, ja. een, uh, ja. Ja. Ja. Die gaan niet met poppen spelen. Maar inderdaad, zei, je vergelijkt het een beetje met, uh, uh, met Volendam. Ja, ik heb heel veel in Volendam gewerkt. En, en uh, ja, het lijkt. Het, dus De mentaliteit uh, is een beetje vergelijkbaar omdat ik denk dat uh, Zandvoort, uh, uh, zowel Zandvoort als Volendam, eindig... Dat, dat houdt op. De einde Weet van wel? de weg. Ja, ja. ja, nou ja, einde van de weg, dan rijdt rijd water in. Ja. Weet je wel? Ja, dus dat ja. Waar, ja. ja, en dat, ja. dat maakt het anders. Dat ja. maakt het anders dan een, een, een, een dorp ja. ergens in Brabant... waar je ja. alle kanten op kan. Ja, ik heb wat muzikanten uit uh, Volendam gesproken... maar het is een hechte gemeenschap eigenlijk. Ja, hè? maar het is hier ja. ook. Ja? Ja, dat is best... Ja, veel meer dan uh, je zou denken. Ja, ik ben import, pas zeven jaar. Dus uh, ja, ik hoor wel dat het inderdaad heel erg is geweest. Ja. Als je geen zandhoort was, dan hoorde je er niet bij ofzo. Nee, maar dat, dat is uh, in. in uh, uh, dat, ja, dat is in Volendam ook. Volendam ja. is wat meer gesitueerd alleen maar op die dijk, weet je wel. En, komt, en ja. uh, wij hebben natuurlijk uh, wel het, het, het, het, het centrum van het dorp. Mm -hmm. Maar het is... Uh, en het is een beetje aan het veranderen. Want uh, er komen andere tenten bij. Bij uh, dus import uh, dan lokaal. Ja, ja. ja. ja. En, en, uh, Maar we zitten ook met z'n allen... Zoals uh, Volendam en Zandvoort... Met heel veel toeristen. Ja. Dus daar uh, wordt heel veel... Uh, ja, daar, daar zijn mensen heel veel mee bezig. Dus het is wel heel vergelijkbaar. Ja. ja. En, en, uh, en ik, ben, ik ben teruggekomen zes jaar geleden. Omdat ik... Uh, uh, een, een, een, een, oude, een oude vriendin weer tegenkwam. Oké, okay, uh, dus. ja, ja, ja, ja, ja, ja, voor ja. de liefde heerlijk, ja. Ja. Ja, dus. Ja, voor de liefde ben ik weer teruggekomen. Dus dat uh, had je niet verwacht? Dat had je nee, dat heb ik niet helemaal niet verwacht. verwacht. Nee. Daar ben ik ook niet van uitgegaan. Dus op een gegeven moment gingen we eten en toen ja, er ging de vlam in de pan. <laughs> En ja, ja, de liefde als met het dorp. Nou ja, eigenlijk wel. ja, Maar dan ga je hier weer wonen en dan kom je die weer achter, weet je wel. En, en, en ik heb dan uh, het, het, uh, ja, de, de mazzel dat of de mazzel, maar in ieder geval het, het, het leuke dat, dat uh, mijn vader uh, heel bekend was hier. Ja. Ja. En, en, uh, die de al en die deed uh, de Albade. En die deed de okay. toneelvereniging. En die deed, uh, ja. die, die deed uh, musicals op school. Uh, Tuurlijk, ja. Uh, ja. Dus al, al de, mijn vader zat zoveel in dat, in dat uh, verenigingsleven. Met kinderen. Ja, ja. ja dus, uh, en er zijn nog steeds uh, mensen die mij aan zeiden: God, je vader, hoe is uh, hoe, <laughs> Nou, hoe is het meneer? hoef je niet te vragen, want hij is er niet meer. Nee, nee. <laughs> hij ligt. Uh, hij ligt uh, uh, op, de, op de begraafplaats. Maar het is wel leuk. Ja. En ik kijk nu vanuit. Uh, want ik woon boven de blokker. Ja. En, en uh, in die appartementen. En, en ja. uh, ik kijk nu eigenlijk op het raadhuis waar hij de albade deed. Okay, ja. En dat vind ik dan zo ja. grappig. Weet ja. je wel? Dat dat... En ik, ik, ik ben. Uh, uh, ik heb nu al drie jaar uh, Sinterklaas-speaker uh, geweest. Oké. Okay. Ja. Uh, dan mijn dan vader dan is dan Sinterklaas dan, ja. geweest jarenlang. Ja. Weet je al, die, die, die, ja. Ja, die paard, paard, ja. kwam die en, en, uh, die echte, ja, best... dan op een paard. kwam ja? die zandvoort binnen. En dat heeft hij echt... met de reddingsboot en dan op een paard? Een reddingsboot weet ik niet. Nee, nee. Maar ik, ik, kan, ik kan hem nog herinneren dat uh, hij op een paard zat. Wat te gek. Ja, Leuk zijn vader. In. Ja, grappig. Ja. Ja. Dus uh, ja, er zijn best heel veel, uh, ja. heel veel uh, dingen die... Uh, die je nog steeds, weet je wel, af en toe kom, kom je ergens en denk je, oh ja, dat was dat. Ja, ja. En, en uh, ja, er komen Komt allemaal in, dingen naar de boven, ja. Ja. Ja. ja. Het is jammer dat er heel veel dingen ook veruineerd zijn hier in, uh, in Zandvoort. Zeker, geloof ik. Ook. Weet je wel, en uh, die... Uh, maar je ziet het wel, wat je ook zei, het verandert wel. Je ziet ook al die strand, hè, dat is geen, geen, geen Zandvoorters meer. Het zijn mm. ook die grote bedrijven dus. Ja. Ik denk ja. dat het toch anders gaat worden, ja. Ja, dat moet ook, want ja, de ene mens wil natuurlijk ook uh, een hoofd boven water houden. En de ja, corona heeft natuurlijk allemaal niet meegeholpen bij... Uh, nee. Maar in het hele land niet, maar ook, ook hier niet. En, en uh, ja, dat zijn natuurlijk... Ja, een hele andere discussie, maar volgens mij gaat het niet zo slecht met Nederland. Als je ziet al, er is er al zitten al vol. Ja, nu, nu gaat het wel weer goed, maar ze hebben een om twee, twee jaar... Twee, drie jaar, ja, is heel ja. Geweest, ja. ja, dus wat, ja, wat dat betreft... Uh, Toch wel een rustige periode was het. Zeker. Ja. Maar ja, in, in die periode ben ik een uh, uh, soort van gepensioneerd. Oh, oké. Okay. Dus, dus ik heb het niet zo. Uh, Geen weet last van gehad. Nee. Nou, nee, nee. En, en ja. mijn, mijn vriendin die werkt bij uh, Holland Casino. Oh ja. En die, uh, ja, die heeft dat natuurlijk uh, in die periode wel meegemaakt. Want, ja, zeker. Ja, wel ja, Dan ja, zit je altijd thuis en uh, ja. ja. Dus ja, wat, wat dat betreft was het, een, uh, het is een hele bizarre periode natuurlijk, maar dat geldt voor iedereen, denk ik. Zeker. Ja. En ik heb zelf ook nog best heel erg corona gehad. Oh, oké. Okay. Uh, ja. Maar dat was net. Uh, niemand wist eigenlijk nog wat het was. Oh, zo? Ja, en, en, echt, en, en, echt en, en, helemaal in het begin. Komt Oostenrijk. Ja. ja, iemand uit Oostenrijk. Uh. Oh, ja, ja, natuurlijk. Oh, jongen, ik ben er nooit zo. zo. Ja, ja. Oh, mijn dus. hele leven er nooit zo ziek geweest. Oh, dus, oh. Ik denk, ga dood hier. Ik hou daarmee op. Maar geen restverzijnslag of zo? Maar, nee, oh, te gek. Maar, de, de ja, ik heb, inderdaad, ja. ja, ik heb echt mazzel gehad. Ja. Ik heb echt mazzel gehad. Ja. En ook niet op de longen. Dus dat is ook wel een voordeel. Ja, zeker inderdaad. Ja. Dus uh, zo zie je maar. Af en toe weer een beetje mazzel nodig. <laughs> nou, maar even wat leuke muziek weer inderdaad. Hè. Ik heb voor de Beats Boys gekozen. Want ja, daar ben toch. ik ook een groot fan van. En ja. jij volgens mij ook. Dus, ja, zeker, ja, zeker. Don't worry, baby. Beach Boys met Don't Worry Baby. <laughs> mooi, hè? Ja, ik was een beetje verrast over de keuze. Want er zijn mooiere Beach Boys nummers. Ja, dat weet ja, ik. Maar ja. dat, ik vind eigenlijk alles van de Beach Boys mooi. Ja, ja ik ben en er ook is fan. Uh, ja, ja. ja uh, ik vind ik daar vind niet zoveel uh, niet, niet mooi. En de, de harmonieën en de, de manier waarop dat uh, ja, opgenomen is. Zo, is ja, echt bizar. Ja. Echt bizar. Dat deden ze echt weken over om dat goed te krijgen. God Only Knows, dat is eigenlijk het mooiste nummer. Uh, okay. Maar ik heb het veel te veel gehoord. Ja, dat vind ik zo jammer. Ik gehoor, ja. Vandaar dat je het <tomt> gekozen hebt. Ja. Precies. Ja, het 1964 alweer. Ja. Van het album Shutdown Volume 2, ja. ja. Tijd vliegt als dus je lol <laughs> ja. hebt. Ik heb hem live gezien, Brian Wilson. Ja, ik ook in, uh, in uh, Utrecht, ja. ja, was ja en ja. ook in Tivoli een paar jaar terug, ja. Zo, baanzin. Nee, in de, in de Heineken Musical. Hij staat achter die piano, Ja, hij staat ja. een beetje statisch. Ja. Maar en dan gelukkig andere goede zangers bij ja. zich. Ja, maar het, ja, het is toch een icoon. Ja, wat heet. Ja. En als die man gaat zingen, is het de Beach Boys. Die vind ik ook, ja. Ja, ja. ja. ja. ja vond ik wel heel bijzonder. Ja, ik vond het erg mooi inderdaad. Ja, ja maar wat je zegt, ze ook, de Beatles waren ook van ondersteboven. Inderdaad. Ja, ja. ja. En ze hebben allemaal van elkaar geleerd, hè. Want als je de stones hoort, met, met uh, in die periode, mm -hmm. die gingen dan ook opeens, uh, weet ik veel, we hebben er ook een, een, een sitar bij gehaald. Uh, ja, klopt. Ja. Uh, uh, uh, Brian uh, other, uh, yeah. Andere andere instrumenten en een moeilijk lopen doen. En, ja. en uh, <laughs> kijk, kijk hoe ver we daarmee kunnen komen. En, ja. Ja. Ja. Ja, ja. En ik denk ik, ja, het, het, weet je wel, het heeft alleen maar te maken met.. Uh, met, buiten het talent van dat soort mensen. Want dat is ongekend ta ja, talent. Ook, ja. Weet je, maar dat zie je overal. We ja. hebben nu weer een Nederlands meisje. die loopt opeens op de 400 meter. de wereld. dat al heel lang stond of zo. onvoorstelbaar. Ja, ja. Ik vind het zo mooi, jongen, dat dat gebeurt. Ja. En ja, dat zijn. Dat, maar. Mensen die topsport bedrijven. Mm -hmm. ik, heb er een, weet je al, ik heb Jan Smit meegemaakt. En, ja. en, uh, we, we maakten een docushop met Jan Smit. En dat is ook topsport. Ja? Dat is 100% topsport. Dat wel, ja. Ja. Ja. Ja. En die hebben dezelfde mentaliteit als Robert Doornbos. Ja. Die Formule 1 coureur was. Er uh, ja. uh, zit dezelfde drive in. Dus niets is belangrijk. Behalve dat. De muziek is belangrijk. Voor de, de, ja, de, voor, voor Jan Smit is ja. de muziek. En voor, voor, uh, ja. voor Dornbos is... Uh, ja, de, binnen, binnen de rijden, binnen, hard, binnen. hard, hard. Nog harder. Dus wat dat betreft is het een, een hele rare... Uh, mentaliteit van die mensen. Ja. En ze, ze, het is het enige waar ze voor leven. Is, ja. Is, ja, dat, dat verhaal. Maar ik denk ook dat het een zwaar beroep is, hoor, popartiest of gewoon... Artist. Zeker. Uh. Ja, het optreden, kan... dat reizen en zo ja. of veel van huis zijn en ja. zo... En, uh, we hopen dat je nieuwe album goed ontvangen ja. wordt. Maar wat denk, van, wat denk je van de Stones? Yeah. Hoe lang ze dat al volhouden, joh. Dat is niet normaal. En die, die, die Mick Jagger is natuurlijk iemand die uh, al jarenlang uh, ja, bijzonder uh, uh, uh, gezond leeft. En, en, ja. en ja. Uh, elke dag twee uur traint en, en, uh, met een ja. personal trainer. En, en ja. die gaat overal mee. En ja, anders red je het niet hoor. Nee, dat geloof ik ook niet. Als je bijna tachtig bent. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik denk dat hij wel zijn levensvreugde uh, nu uit het optreden haalt, inderdaad. Ja, ja voor een deel wel, ja. ja nou, maar ja, dat is Paul McCartney ook. ook. Ja. Er zijn allemaal mensen die op een gegeven moment uh, en maar doorgaan. En maar doorgaan, ja. ja. ja. En niet stoppen en niet willen stoppen. Ik vind stoppen. het leuk hoor, dat al die oude bands... toch weer uh, toch gaan toeren, hè? Ja, zeker. Een beetje beperkt soms, maar ja, het is. Maar ja, vind, ja, kijk, de stem van uh, Bob Dylan vind ik uh, ook veranderd, maar het blijft gewoon mooi eigenlijk. Ja? Ik ben er nooit zo fan van geweest. Nee, ja, ik nee. ja, ja. Maar, maar ja, maar ja, dat is, dat is natuurlijk ja. altijd persoonlijk. Um, de manier waarop uh, je tegenwoordig um, uh, dingen kan bekijken, zoals um, uh, Paul McCartney in die. Uh, heb je dat gezien in die auto? Dat hij had, ja, klopt, dat is ja. fantastisch. Ja, dat was leuk. Ja, ja. ja. en dat, ja, ja, je, je hebt veel meer mogelijkheden om dingen te bekijken. Ja, ja. Wat ik net zeg, van, van uh, kijk eens naar uh, Ed Sheeran en kijk eens naar. Dat uh, ja, ja. vroeger, ja, klopt, ja. vroeger dus, was het ondenkbaar. Het, ja. Weet je wel, en, en, en, en, dan, dan kon dat niet. Je kon, je kon niet uh, even, nee, <laughs> even, ja. even iets terugzien. God, ik weet dat ik de eerste of, uh, videorecorder had. Met die hele grote banden, weet je wel? Oh, natuurlijk, ja, de videobanden, ja, ja. Van die ja. grote videobanden. Ja. Ja. Volgens mij heb je ook wel van top op gesmuld, hè? Ja, wij, maar wij waren er heel vaak. Ja, oh ja? Ja, natuurlijk. <laughs> We hebben erin gezeten. Ja? Ja, ja. Ja. Ja. Ja, dat ja, dat is heel bijzonder, natuurlijk. Ja, zeker. Het ja. is wel een apart programma, ja. ja. Nou ja, ik, ik heb wel zoiets van alles... Weet je wel, als je... Uh, Ga maar eens vragen wie Willem Duis is om je heen bij jongere mensen. Ja. Niemand weet dat. Nee. Onze leeftijd nog wel, ja. ja dus ja, alles is vergankelijk. Ja, zeker. Weet ja. je wel, dus als je dat zo uh, kan benaderen ja. wordt het al een stuk makkelijker. <laughs> Heel, inderdaad, ja, inderdaad. Ja, ja, ja, ja, ja, dan zie ik al die bekende gasten. Die gaan lopen, lopen een beetje, beetje link te doen. Weet ja, je al? Of ja. een vrouw te slaan. En, uh, weet ik veel moeilijk te doen. En, en uh, over vijf jaar weten ze. Zijn we het allemaal vergeten? Zijn we het vergeten? En, en wie was. Er? Oh ja, dat was dat gastje. Ja. Dat, die Naarlinge, die zit nu ergens. Uh, uh, weet je wel. Ja, zonder meer inderdaad. Ja. Of vast ja. of ja. Ja. Uh, uh, ja. Ja. los. We gaan een beetje afronden. Ik, uh, ja, het is jammer, hè, want je hebt hele mooie verhalen over hele mooie mensen natuurlijk of zo. Waar zullen we mee afsluiten? Met uh, Marvin Gaye, What's Going On? Altijd goed. Ja, dat vind ik ook een, mooie, ja, altijd ook een belangrijk iemand geweest. Hè? Zeker. Ja. En je weet dat hij in België heeft gewoond, hè? Ja, daar aan de kust, hè? Bij ja, de in, in, uh, in uh, uh, Knokken. Uh, ja. ja, Knokken, inderdaad. Ja. Ja. En hij was vreselijk aan de heroïne. Ja? Ja. En, en, uh, zo, ja. en zijn vader heeft hem doodgeschoten. ja. Met wel een bijzonder leven en een bijzondere dood. Nou, vind ik van uh, Kiev Rensselt nog vreemder. Die heeft zijn vader opgesnoven, toch? Zijn vader was uh, gecremeerd. Ja? Hij heeft een stukje van die arts. Van die nee, joh, is het echt zo? Ja, dat heb ik gehoord. Hè. Misschien is het een broodje haat, ja? maar. Ik vind, ja, het ja is wel, misschien wel. Het is wel een verhaal, ja. ja. Hey, uh, ja geweldig. Nogmaals, hartstikke bedankt. Pim, ik vond het hartstikke leuk. Oh, nou, dank je wel. Ik, ik vind dat je ook hele leuke programma's maakt. Ja, dank je. Ja. Ik, ik, heb, uh, ik heb in de krant gestaan. Mm -hmm. En uh, naar aanleiding van daar heb ik alweer een reactie gekregen. Oké. Okay. Iemand die wou de Vet Domino horen. Dus uh, nou, dat gaan we misschien volgende week doen. Wat leuk. Ja, leuk okay. hè. Ja. Hij, hij komt niet langs, hè? Ja, hij komt ook. <laughs> ik moet hem nog even bellen. Nou, is niet meer, maar... Hé, <laughs> hey, luisteraars bedankt. Ger bedankt. En de, tot de volgende keer. En een fijne avond. Ja. Hey, hey, what's up, man? Brother, what's up? Brother, there's far too many of you that